Dat was hem weer, deze matchbox voor deze week. Volgende week zijn we er gewoon weer. En uh, hopelijk uh, zijn we er een stuk of 10 graden af. Dat is wat prettiger, denk ik zomaar. In ieder geval, desondanks, toch een fijn weekend. En tot de volgende week. Doei. Het ritme van ZFM, via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 4 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ondanks oproepen van de waterbedrijven om zuinig te zijn met water, is het verbruik toch behoorlijk gestegen. Ligt nu 30% hoger dan normaal. De grootste leverancier, Vitens, had gehoopt dat het verbruik met de vakanties iets zou afnemen... maar dat is niet gelukt. Het bedrijf draait erom op volle toeren. De watervoorziening komt niet in gevaar, benadrukt Vitens... maar het bedrijf zou graag wat capaciteit overhouden. Met de hitte van nu zit dat er niet in, concludeert Vitens. Op verschillende plaatsen in het land zijn natuurbranden uitgebroken. Bij Marhezen staat een gebied van 16 hectare in brand. Een golfbaan in de buurt is vanwege de rookontwikkeling ontruimd... Ook in Loon op Zand en Schiemonnekoog zijn natuurbranden, maar die zijn inmiddels onder controle. Er woedt ook brand bij een afvalverwerker in Varseveld in de Achterhoek. Het is onduidelijk of er een verband is met de droogte of het warme weer. Een maand geleden was bij hetzelfde bedrijf ook al brand. Twee weken geleden bleek dat de afvalverwerker in Varseveld allerlei veiligheidsregels overtreedt. De belastingtelefoon is te vaak onbereikbaar. De afgelopen maanden kreeg de ombudsman daar bijna net zoveel klachten over als normaal in een jaar tijd. Daarom wil hij dat de staatssecretaris de capaciteit bij de belastingtelefoon structureel vergroot. Volgens ombudsman van Zutphen krijgen veel bellers te horen dat alle medewerkers van de belastingtelefoon in gesprek zijn... en wordt daarna de verbinding verbroken. Wie wel verbinding krijgt, staat vaak meer dan twintig minuten in de wacht... Het ministerie van Financiën geeft toe dat er te weinig mensen werken. De Belastingdienst probeert nu meer medewerkers te werven. Het weer, veel zon, later kans op een onweersbui. Aan de kust is het een graad of 30, in het oosten maximaal 37 graden. Ook morgen is het heet, zaterdag minder warm en kans op een flinke bui. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan momenteel geen files. It's a little bit of a problem.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 I yeah. will Take a parachute, I help. Take a pass. your passion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 For the night Okay. <laughs> the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 De kleur van jouw lippen, vandaag is rood, wat rood hoort te zijn.